Een gem, afgeleid van het oude woord gemmen, wat beuzelpraat of geklets betekent, is een ontmoeting van twee of meer walvisvaarders op open zee, waarbij na begroetingen te hebben uitgewisseld, over en weer bezoekjes worden afgelegd per sloep. De kapiteins ontmoeten elkaar aan boord van het ene schip, de eerste stuurlieden aan boord van het andere. Dit alles ten einde elkaar van het laatste nieuws, vooral met betrekking tot geaversen, op de hoogte te brengen. En ook de helft van elke bemanning bezoekt de anderen. Voornamelijk om elkaar sterke verhalen te kunnen vertellen over stormen, scheepswrakken, kannibalen en andere ongerief. Een GEM vormt dus een plezierige afwisseling op het gewone leven aan boord. We waren dan ook erg opgetogen toen we op een dag ergens voor de kust van Brazilië een andere walvisvaarder zagen. Zeil in zicht! Daar kwam vanuit het zuiden een schip. Op de boeg stond in witte letters een naam die me even de rillingen bezorgde. De albatros. Ik moest gelijk denken aan mijn droom over die grote witte vogel. Deze albatros was echter een walvisvader uit Nantucket, die zo te zien al een lange tijd onderweg was. De rond van het schip was gebleekt als het skelet van een gestrande walrus. De bemanning leek wel met dierenvellen begroeid, zo gescheurd en galap als hun plunje. Wij waren bloednieuwsgierig van hun verhalen en dromden samen langs de reling. Maar de mannen op het andere schip staarden ons troosteloos aan zonder een woord te zeggen. Schip, he! Hebben jullie de witte walvis gezien? Pas bij die vraag van kapitein Aangrap keken ze op. De kapitein van het andere schip pakte zijn scheepsroep. Waardoor een of andere onhandige beweging viel uit zijn handen in zee. Hij probeerde zich zonder dat instrument verstaanbaar te maken. Door de plotseling aanwakkerende wind was dat te vergeefs. In steeds grotere vaart gleden de schepen langs elkaar. Op het moment dat ze elkaar net waren gepasseerd, gebeurde er iets vreemds. Talloze kleine